Avond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De stikstofminister blijft achter haar plannen staan. Er wordt al de hele dag gedebatteerd in de Tweede Kamer... want de stikstofuitstoot in Nederland moet drastisch omlaag. Het punt van discussie is een kaart waarop te zien is... waar in Nederland dat vooral moet gaan gebeuren. Maar dat kaartje is slechts een startpunt, zegt stikstofminister Van der Wal. Dat betekent helaas dat wij ook vandaag die duidelijkheid... wat dat echt precies per gebied gaat betekenen, nog niet kunnen geven. Maar het alternatief was dat ik vanuit Den Haag zou hebben gedicteerd... hoe in elk gebied, hoe verschillend ook, die reductie zou moeten worden bereikt. En dat wil ik niet. Ze zegt dat het kaartje dit jaar verfijnd gaat worden. Basisschoolmedewerkers krijgen vanaf juli bijna 5% bij hun loon op. Staat in een nieuwe CAO waarover een akkoord is bereikt. Gisteren al hoorden ook leraren uit het voorgezet onderwijs... dat ze dezelfde loonsverhoging krijgen. En iedereen krijgt ook een bonus van 500 euro. Een oplettende medewerker van een casino in het Zuid-Hollandse outdoor... heeft misschien wel een gewelddadige beroving voorkomen... Vannacht net na middernacht zag hij twee mannen met zwarte kleding en een bedekt gezicht op de ingang afkomen. Eentje had zichtbaar een vuurwapen bij zich. De medewerker drukte meteen op de noodknop zodat de mannen niet binnen konden komen. Ze zijn weggerend en de politie is naar de twee op zoek. Lekker rustig in je strandhuisje op Zandvoort. Nou, dit weekend niet, want vier dagen lang is daar een groot trendsfestival. Het begon vanmiddag en de buren vinden het nogal heftig. Als je dit dan vier dagen op je horen krijgt dat wordt niet vrolijk aan. Ik ga hem smeren, ja. <laughs> Kijk, ik hou van muziek, maar dit gaat wel heel, heel hard. Ja, ja, ja het is een drama, zeg ik eerlijk. Ja, maar als het echt begint, dan moet ik vluchten. Dan, uh, dan moet ik weg, want het hele huisje gaat heen en weer straks. Hebben de festivalgangers niet echt een boodschap aan? Nou ja, dat klopt. Je hebt natuurlijk flinke, flinke bassen. Ja, prima. Dat moet ook. Ja, dan moet je niet in het Luminosity Weekend naar Zandvoort komen. Het is gewoon heel simpel. Je hebt het hele jaar heb je natuurlijk je strandtent. En als er één weekend is een feestje, nou, dan moet je gewoon even overheen zetten, denk ik. Ja, dat doen sommigen dan ook. Ik heb gehoorapparaten en die kan ik uitdoen. Dus dat scheelt wel weer een stuk. En dan nog het weer vanuit Limburg. Overal buien over het land. Af en toe ook met onweer. Morgen ook overal regenachtig. Dan tussen de 22 en 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend en Afrit A voor een 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Alternative FM. En ligt niet de enige die uh, Headfirst uh, draaien. Want uh, deze band uh, die, uh, heeft al een beetje vaste grond onder de voeten gekregen. Uh, er zijn meerdere mediaplatformen of muziekmediaplatformen. Hoe je het maar noemen wilt. Die de muziek van Headfirst uh, al meenemen. Uh, bijvoorbeeld een Indie XL. Uh, die heeft de muziek van Headfirst al zeker omarmd om maar een dwarsstraat te noemen. Don't you mind? Daarmee zijn we al in het derde uur van deze Alternative FM beland. We gaan zo direct natuurlijk nog een set horen van Blood En we gaan natuurlijk ook met de heren nog even praten. Dus dat komt zo dadelijk. Want eerst draaien we nog een nieuwe single. En die komt morgen uit. Dat is Flora Sophie. En het nummer dat heet My Body. I carry my body traveling through, falling and failing the floating view. Water. A wetland between a lover's scene to be De nieuwe singles die morgen gaat verschijnen is Flora Sofie. En het komt van een album wat nog gaat komen. If, schuine streepje, when. En de, de single heet My Body. Um, inmiddels staan ze er weer om uh, de microfoons, de spreekmicrofoons. Dus uh, uh, Stefan, Joris, Daaf, Gijs en Jodie... Yes. Ik heb het ook opgeschreven, maar nu begint het... Ja, ik, ja. Ik, ik heb zonder te kijken, heb ik gewoon al die Kijk, namen... Pop, Kijk, pop, het, gaan, het gaat toch allemaal goed? Um, maar uh, we hadden het net even... bij, uh, bij, uh, bij Flora en Sofie over. Want jij, Daaf, begon erover. Want uh, het tijdvak... waarin jullie leven... Uh, is anders... Uh, in de tijd dat ik uh, groot word. Maar je ja. zegt, uh, bands uit de jaren tachtig... Uh, die noemde je net. Ja, ik roep wel eens. Ik had, ik had liever, uh, ja. nou, laten we zeggen... 30, 40 jaar eerder geboren geworden... om alle uh, goede muziek je die, die zo oud er in die geweest video geweest is gemaakt... echt in, uh, live te kunnen zien uh, in, in zijn glorietijd. Ja. Dan was je net zo oud geweest als ik. Nee. Ja, ja. Nou, denk ik. Ja, op dit moment ben ik wel blij dat ik nog, uh, dat ik nog uh, 21 ben. Maar... En bedankt. <laughs> Nee, jij bent al ook... Ja. Uh, ik, hoe, hoe oud ben je als ik ga? Um, ik ben uh, jongen, midden 50 inmiddels al. Ik dus. oh. had, had het je niet maar gegeven. Nee, gegeven. Nee, je niet gegeven. Dus, ik vind nee. het uh, altijd een uh, groot compliment... als ik uh, dat uh, te horen krijg. Uh, in dat opzicht. En uh, ja, ik bedoel... Uh, kijk, uh, kijk nou eens bijvoorbeeld... Ja, um, dat is de presentator van Rob uh, Agda wordt... Pepe Fischer. Die is dan nog eens vijf jaar ouder dan ik. En die staat daar ook uh, nog gewoon op die avonden... Uh, dat een en ander aan elkaar uh, te praten. Dus ja, dat, dan moet je jong van geest zijn mm. om uh, jonge beentjes... Ja, jij zit uh, hier ook nog wel even, toch? Uh, voorlopig nog wel, dus ja. ja, ja, dus ja uh, kijk, er wordt uh, overlegd ergens op, op de gang. Die horen we ook. Ik uh, bedoel, de tv-maker, die, die staat daar. Dus, uh, dus dan weet je dat ook. Dus, uh, die, ja. uh, uh, maar goed, we hadden het over het tijdvak... Uh, waarin jij uh, liever geboren had willen zijn en had willen leven. Wat, wat trekt jou aan in die muziek van de jaren tachtig? Um, ja, er wordt vandaag de dag ook heus wel muziek uh, gemaakt waar ik uh, van geniet. Maar over het algemeen luister ik toch wel meer naar uh, ja, muziek die eigenlijk voor mijn geboorte is gemaakt. Hmm. Bands uit de 70s. We zijn allemaal wel groot fan van bijvoorbeeld Pink Floyd, wat net als er sprake ja. kwam. Ja. Uh, Beatles luister ik heel veel naar. Uh, maar ja, wat, wat, wat, wat nog meer? Wat hebben jullie daar nog aan toe te voegen? Ja, uh. Pearl ja. Jam uh, ook wel. Pearl Jam. Dat is dat later. dat wel al jaren, al jaren, 90. Ja, dat is wel 9. Ja, ja, maar alsnog, 90. alsnog voor, maar ons is is voor ons geboorte. <laughs> voor ons geboorte, zeg maar. Ja. Ja. Voor jullie geboorte. Ja. Ja. Nou, dat Moet ik even kijken. Dan uh, zijn jullie eind jaren 90, Misschien wel begin 2000. Uh, nou, nee. Misschien Mij zelfs nog wel later al we we al we we al zelfs Allemaal uit de 21ste eeuw. Juist. Ja. Ja. Yes, dus is echt wel van zwaar de 21ste eeuw. Dus jullie zijn gewoon 18, 19, 20. Dat ben ik. Piepjong inderdaad. Ik ben 21. Ik ben de oudste. Dus de jongste is 18. Zo, hallo. Dus we hebben het, ik, ik heb het hier gewoon over mensen die dus de 21 ste eeuw uh, alleen maar de 21e eeuw kennen plop, ja plop. ja we zijn wel groentjes in het leven ja. Ja, ja. Uh, maar uh, kan dat een, uh, een nadeel zijn um, nou nee ik uh, dat heeft vast nadelen maar ik kan er nu geen bedenken nee oké okay. uh, nog even waar komen jullie nou precies vandaan uit uh, welke stad uh, we komen uit Uithoren en Aalsmeer dus ah. eigenlijk uh, Joris, ja, ik ben enige Joris komt uit Aalsmeer. Dat is wel een hoor. beetje onze thuisbasis... omdat we daar ja. in de oefenruimte van de N201, zoals het heet... Ja. daar repeteren we eigenlijk altijd. Daar zijn we ja. begonnen. Ja. Dus ja, wat dat betreft zijn we misschien een Aalsmeerse band. Maar als je echt onze woonplaats meerekent, dan komen we uit Uithoren. Uithoren. Dus niet Uithoren, maar Uithoren. Uit, uit, Uithoren, ja. Nou, is, ja dat, dat is toch een dingetje. Leuk, ja. Euh, ja, want ik bedoel, die... Joey Vriend of bijvoorbeeld een Steven Engel, dat zijn mensen die, die daar hun roots in horen hebben liggen. Oh, en als ja. ik dan zeg, ze komen uit... Ja, ja. ja dat, en, dat zorgt altijd voor heel Je een, een ja. alliteratie, je kent het wel. Dat Laat het het maar gewoon, laten we het maar gewoon op aalsmeer houden. Dan minder verwonen. Ja, goed, goed. Um, de, jullie hebben al een EP uitgebracht. Hoorde yes. uh, je ja. uh, En zag ik, uh, wanneer, van wanneer dateert die... Uh, uh, oktober, dacht ik. Ja. Eind ja, oktober, begin komen. november misschien. Ja. ja, klopt. Ja, dat is nu... Uh, hoeveel maanden geleden zal het zijn? Een maandje of uh, negen? Ja, Acht, ja zoiets. Ja. Acht, ja. negen maanden geleden. Acht, negen ja. maanden geleden. Ja. We zijn, uh, ja, onze eerste single is ongeveer ja, iets langer dan een jaar geleden. uitgebracht. een jaar, Dus we zijn nog niet ja. heel lang bezig. Ja. Nee, dus. We hebben ook weer een nieuwe soort van single uitgebracht voor ons. Ja, die gaan we ook Voor ons uh, nieuwere EP, maar die is al best wel een tijdje uit ja. Ja. ja, die gaan we zo spelen ook. Dus dat is wel leuk, een beetje... Nee, ja, die is nog niet meer... uit. Die nee, die niet nee, uit. Die nee, die is er niet uit, die nee, we gaan... uit maar nee. die... Uh... We gaan zo weer een nieuwe spelen. Een nieuwe ja. speler. We gaan ja. er een, ja. een nieuwe muziek. Ja, we gaan eentje ja. een spelen die nog niet ja. uit is. Het is ja. Een ja. Een oh, dat is een volledige wel primeur, maar wel is wel leuk. Dat is wel leuk, moet ja, dat is wel leuk. Uh, Wanneer moet het, uh, het levenslicht gaan zien, die EP? Of? Dat is een hele goede vraag. Ja. Ja. Ja. Ja. Weet weten we nog niet 100% zeker, maar ik denk dat het wel het streven is om hem binnen twee à drie maanden in ieder ja. geval op ja. Spotify ja. te hebben staan. Ja. Dat wel. Ja, ja, ja dat want uh, het is nu zo dat je... Uh, uh, het ijzer moet smeden terwijl het heet is, omdat je die popprijs hebt uh, gewonnen, toch? Ja, ja, ja. ja. ja en dan is Dan meer druk uh, achter, ja. Ja, ja, ja misschien enigszins. Aardel verplicht. Ja. Ja. Ja. Nee, ja, we, willen, we willen wel... Uh, nou, wat we gaan uitbrengen, willen we echt goed doen. En ook door die popprijs te winnen... hebben we een gratis dag echt in een professionele studio gewonnen. Oh ja, dus die ja. willen we sowieso ook gaan gebruiken... voor goed, die nieuwe goed, single. Maar, goed, maar, maar met niet. plannen en vakantie uh, is het allemaal nog een beetje ingewikkeld. Ah, dus die manier, misschien die manier. tillen we hem even over de vakantie heen. Uh, ja. Nou ja, goed. Uh, het, uh, dat zou zomaar kunnen dat je in september, oktober... zo'n beetje weer met een uh, nieuw, uh, nieuw dingetje gaat, uh, gaat komen. Ja, dat is zeker de bedoeling. Dan nog iets anders. Want ja, uh, wij als radiostation hebben natuurlijk meteen al... na denk ik anderhalve weken na die popprijs... dat we mee hebben genomen in de 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Um, is de vraag, uh, hebben jullie al ergens anders airplay gehad? Of zijn wij nou weer net de enige die dat... Nou, jullie hadden wel het eerst gevraagd, zeg maar. Maar uh, ja... Laatst uh, werden we opeens gevraagd uh, door het programma van uh, NPO Radio 1. Ja, dat hoorde ik van Davo. Dus ja, toen kregen we echt uh, vier dagen van tevoren van, uh, ja, willen jullie hier spelen? Dus toen hebben we in uh, nou, twee dagen hebben we een akoestische set helemaal voorbereid. Ja. En toen, uh, ja, Ook maar drie ik. nummers. En ja, nummer. ja, ja. die set ja, is misschien ja. een beetje... Ja, het is een beetje overdreven misschien, maar wel akoestisch. Dus ja. voor, voor ons de eerste keer ook dat we speelde. Ja, ik ben bekend. Het was met het uh, fenomeen even blij en ja, duister ja, ja. ter plekke. Ja, ja. dat, ja, dat, dat had jij ja, verteld, dat, uh, dat weet ik. Uh, maar goed, dat, dat is dan gelijk meteen ook een uh, bom meteen op de uh, ja, landelijke radio. Dat is wel een uh, goede generale repetitie voor, ja. Uh, voor ja. hier. Dat je, ja, maar dat <laughs> verbaast het mij. Uh, dan heb je uh, bij Radio 1 heb je dan op een gegeven moment de Airplay, maar is dan dan niet... Nou ja, de Aalsmeerse omroep. of meer radio. die ook uh, in de buurt zit. Hè? Halen we meer? Dat lijkt ja. me toch wel een beetje. een, uh, ja. een plek waarvan ik denk. nou, dat is ook wel een. een ja, we, omroep waarvan uh, ik denk. nou, die zal dan zeker toch wel bij de buren gaan kijken. of ze daar ook wat, uh, wat regionale ja. mensen. Hm, nee, we, dus. we, we, hebben nog, we hebben nog niks van ze gehoord. Dus. Uh, de uitlust. Uh, staat uh, we nodig gehoord, ons uit? wat ik wel. Uh, wat ik wel doe is. me eventjes uh, kietelen bij. Onze vrienden van Halemond 5... die hebben ook een uh, radioprogramma. Dus, uh, nou. Zo video ben ik dan ook wel weer. Dat dus, uh, ja, ja, is ja, ja, wel leuk. Ja. Ja, ja, want, want ik bedoel... Uh, dat, uh, die stropen ook een beetje de regio af. Net als, uh, net als wij. Dus dat ja. gaat... Uh, uh, denk ik dat dat misschien ook wel een... Uh, een idee is om bij die jongens uh, daar eens even aan uh, te kloppen. Ja, maar ik zal alvast even het balletje opgooien bij uh, collega Nicola, die, uh, die, dat, uh, die dat programma doet. Um, maar goed, uh, we gaan zo direct natuurlijk nog uh, wat uh, van jullie horen. Twee nummers. Eén ja. is dus een cover en de andere is dus een regelrechte primeur. Ja, ja klopt ja, helemaal. Ja. Um, nou, zover is het nog niet. Ik ga eerst even nog eens een, een stukje muziek uh, draaien. En dan uh, denk ik, uh, nou, dan is het... Uh, Zo'n beetje... Nee, nog twee nummers uh, kan ik wel even laten horen. En dan uh, kunnen we wel weer even een setje van twee uh, doen. Dus dat uh, zo dadelijk. Maar we hebben nu... Um, en dan moet ik eventjes, uh, even erbij uh, pakken... Die, uh, deze, deze fijne, fijne ik, Die morgen met Camilla Antoni, heet die. Die komt met een mixtape. En dat, uh, daar staan een aantal nummers op. En ik weet niet of bijvoorbeeld deze erop uh, staat. Maar hij is uh, wel heel erg uh, plezierig om dat te luisteren. Bereid je voor het is Beats met uh, stevige rap. Het uh, begint een beetje in het straatje te komen van Ziggy en dienst. Maar dan even nog uh, even net een tikje uh, anders. Uh, comments heet hij. En het nummer wat je hoort, uh, of degene die je daarom hoort... is Jermaine Campbell. Tell me what your comments I'ma be honest, can't touch this, and I put that on my mama. Tell me, about your commas. I'ma be honest, can't touch this, and I put that on my mama. I run a up, what's that in my cup, when I pull up, uh, niggas be hitting the dust, uh, I tell them just to take a seat at the back of the bus, uh, like mama, and come and see how I touch on the scene, now grab your camera, front row, I slow, uh, nigga, I beat it up, Show the owner and the body to feed uh, for I beat it up, from the back, we ain't sleeping, uh, make the 20 wet like Aquafina, uh, plenty of your hoes on my DM, wiping their nose, make them feelin', I'm MLB'in', uh, So don't tell me about your comments, I'ma be honest, I can't touch this, and I put that on my mama. Tell me about your commas. Mm. I'ma be honest. Yeah. Can't touch this, and I put that on my mama. Yeah. I said y'all yeah. better pass me the torch on some conscious shit. Now I'ma yeah. just be the hottest. Said I'm tired of it. These hatin' that. niggas don't quit your day job like you consequence. I'm good. Where my awards at? I'm at the morgue and I kick push on your favorite rapper. Check that body's on your doorstep. Uh. Man, I might just. On you. They make you call 911 like a white left you. Smart nigga go stupid, my flow, so inclusive, I don't give a fuck about your two cents. Tell me about your commas. Uh, I'ma be honest. Uh, can't touch this. And I put that on my mama. Tell me about your commas. Uh, ja, dat was hem helemaal. Deze Camilla Antoni. En uh, ja, wat, wat, wat heeft de man eigenlijk in het verleden gedaan? Hij. ...is een beetje bekend van Bungalow. Uh, dat hebben we hier ook wel eens eerder. Uh, hij was een van de, de twee die daaraan uh, meewerkte uh, En uh, we hebben hem ook uh, gedraaid, uh, Bungalow. Uh, maar hij is uh, op een ander pad uh, terechtgekomen. En dit is dus het pad waar hij, uh, waar hij op dit moment mee bezig is. Dus dat is wat hij aan het doen is. Um, ga ik eens even in het uh, lijstje kijken van, van wat ik uh, nog heb staan. Want ja, uh, vorige week hebben we ook nog iets uh, laten horen... Uh, dat is een beetje... Uh, ja, DJ-producer. Uh, en dan heb ik het over Precursor. en Die heeft een album uitgebracht. Uh, dat album dat heet uh, Glia. En hij be benadert eigenlijk zijn muziek een beetje als wetenschap. Dat is, dat is al wel heel grappig. En een van de nummers die op dat, uh, nummer, op dat album uh, te vinden is is dit fijne nummer. Uh, dat is Junen. En uh, Roets en zijn verleden liggen een beetje hier in deze buurt. Want uh, hij komt uh, volgens mij ook uit Haarlem oorspronkelijk, deze precursor. Maar tegenwoordig uh, studeert hij in Leiden. Iets met neurowetenschappen, dat, uh, dat uh, is uh, wat hij aan het doen is. En uh, hij resideert tegenwoordig in Rotterdam. En dat is ook een, meteen ook een reden waarom ik iemand uit de, de kring van de 3 voor 12 uh, heb uh, gewaarschuwd. Van joh, je moet het eens op letten. Dus, uh, en dat uh, heeft uh, deze persoon ook ter harte genomen. En er zit een klein beetje in een deel van zijn naam in. Goed. Lekker een cryptische omschrijving. Maar zo uh, gaan we een beetje toe naar het moment van de tweede set uh, die uh, gespeeld gaat worden. En dat is geen tennispartij. Z. Nee. Het uh, tweede gedeelte van deze uh, avond uh, gaat uh, ingevuld worden door Liveblot. Allemaal jongens uit de 21ste eeuw. Want uh, dat hebben ze net uh, verteld. Dus dat, uh, dat vind ik ook wel leuk. Uh, en uh, ze zijn zoals gezegd de winnaars van de Poprijs Amsterdam 2022. De cover komt eraan. En die cover die, uh, is ook uh, uh, al eerder uitgebracht. En toen bestonden deze jongens niet, maar uh, ze gaan hem uh, in hun, uh, hun manier gaan ze hem spelen. Het is een nummer van Pearl Jam en het uh, nummer dat heet Black. In vel maken, want uh, die stem inderdaad die komt een <laughs> je ook in de buurt ook uh, bij, uh, bij het origineel van Eddie verder, dus uh, uh, ja, een grote compliment. Kun je ja, ja, ja. Dat, uh, dat ik, ik zat al, Dave Kroll was het dus niet, maar het was hem dus het was nog wel degelijk Eddie verder. Maar dan haal ik die, die twee dingen dan een beetje door elkaar heen, uh, maakt niet uit. Uh, maar er komt nu nog één nummer en dat is Feeling Low, yes, en die is nog niet uitgebracht. Dus het, uh, wanneer hebben jullie dit uh, nummer geschreven? Um, ja, dat is denk ik een maandje of twee, drie geleden. Oké, okay, dus er uh, is nog een vers nummer. Ah, hij is vers van de pers, zeker. Okay. Hier uh, is die, de afsluiting voor deze avond. Feeling Low, Allemaal, Live Blood. feeling go feeling low being chased by my own shadow We're on, feeling low, lying in bed with my head in a pillow We're on, feeling low, wanna keep on going but time goes slow Sound like a domino war on oh, feeling low it takes so long to get back in the flow Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Is, uh, kijk, uh, dat waren ze. Kijk, je kunt dat allemaal straks uh, terugkijken uh, op YouTube. En uh, kijk onze samenvatting www.altfm.nl, want dat uh, komt er allemaal aan. Uh, nu, uh, weer even rap tijd uh, voor uh, wat uh, muziek. Want volgende week uh, komt uh, deze man naar de studio. En dan gaat hij ook een aantal nummers uh, laten horen. Een aantal nieuwe nummers, maar dit is nog van een EP van een aantal jaren terug. Hier is Roy de Smet en Mother of Two.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 Was dit en uh, dat was Joan of Arc. Daarvoor hoorde je Roy de Smet met Mother of Two. Volgende week bij ons uh, hier live in de studio. De vraag aan uh, de heren van Liveplot. wat vonden jullie ervan? Ik heb genoten. En zeker. Ik, uh, ja, ja. Denk dat ik het allemaal wel leuk vonden. Uh, nou, nou, ja, ja, altijd, altijd. Nee, het was super leuk om uh, hier te mogen, mogen zijn. Ja, Smaakt het naar meer? Zeker. Voor een, uh, wij komen, als we onze nieuwe, nieuwe nummers uh, uit hebben... dan komen we graag nog een keertje terug. Oké, okay, uh, uh, daar houden we jullie aan. Uh, ook mag. in deze setting hè? dan weer, uh, denk ik. Ja. Ik wil best de ramen eruit blazen. Ja, het gaat ja. een beetje een uh, hoge rekening worden, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ze zal onze penningmeester niet uh, blij mee zijn. Moeten we even nee. de en, kant en, zien, en, en toevallig heb ik ook begrepen... dat hij uh, bijzonder uh, raadslid... of buitengewoon raadslid gaat worden. Dus dan wordt het nog een dingetje. Nee, moeten we geen probleem. Nee, ja, lijkt, lijkt me niet zo slim om dat uh, op deze manier uh, te moeten doen. Maar goed. Um, nou ja, die, uh, de EP. Uh, of tenminste nieuwe, het nieuwe materiaal. Wanneer, uh, ja, je zei het al, twee, drie maanden uh, heeft dat nog gedaan. Ja, gebeuren? we hebben nog niet echt een harde datum. We uh. willen wel een EP of een album uitbrengen. Uh. Um, nou ja, binnen een half jaar kan ik wel zeggen. Ja, binnen een half jaar. Over een half jaar, een half jaar ongeveer. Ja. Ja. En voor die tijd zullen er wel uh, wat singles uh, verschijnen. Een beetje om uh, af en toe een, een beetje wat de achterbakertjes. Ja, wat, ja. ja, wat zeg jij? Ja, een paar warmmakertjes. Ja, ja, ja. Dus een ja. beetje rondstrooien en uh, ja, ja, ja, ja. de goeie dus feeling low, uh, Ja, maar Feeling Low. Dat zal dan misschien wel de eerste single worden, denk ik. Ja, ja dat staat wel vast. En dan in de volle glorie met keiharde distortion over ja. de gitaar. heen. Maar, uh, daaruit voor, want als je het uit gaat brengen, zijn er ook al mensen die uh, bij jullie al aangeklopt hebben en zeggen van, nou, we zien het wel zitten, uh, bescheiden labels of wat dan ook. Jammer genoeg niet. Nog niet. Nee, daar is dat nog niet. Nee, nee, daar, daar <laughs> dat zou hartstikke mooi zijn. Ja, dan. je zou denken na een optreden bij NPO Radio bij uh, de heer in Frank Evenblij en Erik Deijstra, denk je. Ja. ja, Radio 1 is, is natuurlijk niet helemaal onze doelgroep wat dat betreft. We hebben wel heel veel mensen bereikt, maar dat wel. Ja. Maar uh, Nee, als we zo doorgaan en onszelf een beetje. Uh, Hoe een hebben ze daar eigenlijk op uh, gereageerd uh, tijdens die uitzending of na die uitzending dat jullie daar gespeeld hadden? Kregen er nog? Uh, ja, ze waren uh, ook wel onder interrup. Interrup. En ja. Vooral uh, Frank Evenblij die uh, was, uh, was wel een fan. Die vergeleek ons uh, nog met een, met een band. Ik ben de naam even Fiction kwijt. Ah, ja. Fiction yeah. Play. Fiction yeah. Play. Ja, dat is yeah. Van de zoon van Sting, ja. geloof ik. Al oh, die, ja. ja. Daar vond hij het uh, ons nummer ja, Feeding ja, het, Low het, een beetje. Op, uh, op, uh, op het nummer Two Sisters van Fiction Play. Ja, dat klopt. We hebben niet geluisterd. En ik uh, moest ook wel verschrikken hoe hoe er Daafse stem terug hoorde eventjes. Daarna ja, ja, ja, ja. ja, hoor je toch snel dat het de zoon van Sting is uh, die het zingt. En niet Eddie Venner, zoals ik er nee. op een gegeven moment zei. Nou, dan is het dus nou. een beetje een combinatie van Eddie Venner en de zoon van Sting. Ja, daar ja, ja, doe, nou, ik, nou, het doe nou, ik het mee. Ik zou ik in je zak staan. Ik zou zeggen, gewoon met een beetje de audio en de beelden van deze uitzending lekker even naar een uh, lokale omroep... van de Uithorend en meer even een beetje toestappen en zeggen... we zijn geweest hoor, hier. Uh, <tie> ja, wees we op het tijd. Ja, dus, ik bedoel... Het, uh, ik denk van... Amstelveen zou ook nog kunnen, denk ik. P60. Ja, nee, uh, wij... Uh, een Amstelveense omroep hebben we ze daar het, denk ik ook uh, al over. We nemen het advies mee, we gaan eens dus even een rondje bellen. Ja. Lijkt mij een goed plan. Uh, bellen. Vond het leuk dat jullie geweest waren. Is gelijk, ja. is gelijk. Ja. Ja. En op naar Feeling Low... Yes. Ja, dat nou, tof. <laughs> Goed, dat waren ze. De mannen uh, van uh, Liveblood, wij uh, sluiten ook af. Het is min of meer standaard, een uh, beetje aan het uh, worden. Want ja, uh, we ontkomen er niet aan. Hier is. Ja, daar zijn ze weer. Ipsum met Ordinary. En dan uh, zit ik even te kijken van uh, hoe zit ik met de uh, tijd. Want uh, dat wordt uh, altijd heel erg leuk om het een beetje uit te, te mikken. Maar uh, uh, dan zit ik, uh, want ik wil uh, dan toch nog uh, zo direct nog één nummer laten horen. Uh, maar ga ik dat uh, redden met, uh, met alles uh, erop en eraan? Ik denk het allemaal niet met, uh, met deze nummers. Uh, goed, dat was uh, Lorem Ibsen. Even kijken of we nog uh, een beetje... Uh, iets, iets, ...iets kunnen doen. Uh, nou, ik denk dat ik nog iets... ...misschien uh, iets heb uh, staan... ...waarvan ik denk... ...nou, dat zou nog kunnen... Dat, uh, even kijken wat ik hier heb staan. Laten we laten zien. Ja, dit zal dan denk ik nog... ...net aan kunnen. Moet hij nu komen. Net Francis.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 ja, je moet uh, met de uh, timing uh, alles rekening houden. En dan uh, schiet mij ineens binnen dat dit nog een redelijk actueel nummer is van Ned Francis. Winnaar van de Night Edition van de Rob Agda Awards. Dus is ook alweer uh, een tijdje terug. Alweer bijna een half jaar terug. Nou... Drie maanden ongeveer, dat, uh, dat is het. Uh, deze uitzending zit er weer op. Um, en uh, de mensen die inmiddels uh, weten dat ik altijd traditiegetrouw de laatste tijd afsluit met dit mooie nummer van... Francis Almanblik. Tot volgende week. your songs our land? Can you teach?